Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. Zier Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal.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 Vanwege de problemen bij de Japanse kerncentrale verplaatst Duitsland de ambassade naar Osaka, zo'n 500 kilometer ten zuidwesten van Tokio. Berlijn raadt alle Duitsers aan om Tokio en het gebied rond de kerncentrale te verlaten, omdat in Tokio meer straling is gemeten dan normaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat een eerste vliegtuig met Amerikaanse evacuees Japan heeft verlaten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en droog. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen bewolkt en kans op wat regen. Middagtemperatuur 9 graden. In het weekend veel zon en droog. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu Alternative FM. En Dat waren ze, The Treats met Come on Baby. En daarachter hoorde je, of daarvoor moet ik erbij zeggen, Rovolva met uh, Dark Hearted Love. En dan nou kom ik even op uh, het, uh, de website van de, de heren van Rovolva. En ja, dat is alleen maar een website. Meer is het niet. Uh, mocht je toch echt meer willen weten wat ze allemaal aan het uitspoken, zou ik toch eventjes uh, de MySpace even waarschuwen, waarna je ook wordt verwezen hoor, op de, op de website. Er uh, staat uh, genoeg op. MySpace, Facebook, Twitter... ...YouTube, Reverb Nation... ...Nou Last FM staat er ook bij... ...Next, uh, Best Band... ...De Huis, de iTunes en de Bandcamp... ...daar uh, is Revolva dan op te vinden... ...nou The tweets dat is een ander verhaal... ...vorig jaar uh, waren ze... ...een van de the Runners Up... ...in de Rob Agda wordt. En daarna hebben we eigenlijk niet gek veel van ze gehoord. Hoewel ze toch ook wat optredens hebben gedaan. Bijvoorbeeld in de Sugar Factory in Amsterdam. En Victory in Alkmaar. En Zomerpop in Opmeer. In de laatste, nou ja, niet in Opmeer. Maar de Victory in Alkmaar. Daar komen ze ook vandaan. En ze maken, zoals ze het zelf omschrijven, catchy rock'n'roll. Met een hedendaagse twist. Ik zal toch eens eventjes vragen of ze nog ja nog wat uh, andere en nieuw materiaal hebben we moeten het nog steeds doen met Come On Baby Monday Night en Shalalala maar goed uh, we gaan er dus eventjes achteraan of daar nog wel wat, wat meer uit uh, te halen valt dus, dus zo uh, kunnen we daar ook nog uh, wel wat aan toevoegen kijk dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Uh, dan uh, komt er nog een bericht binnen van het Ravolva Front. Binnenkort komt er een website. Dus uh, mensen zijn dus echt gewaarschuwd. Dit is nog maar, zeg maar, het, uh, wat, je, wat je echt uh, ziet. Uh, maar goed, uh, ze zijn ermee bezig om hem helemaal opnieuw in te richten. Dus dat uh, kunnen we sowieso wel wat uh, vertellen over Ravolva. Ik zei het al een paar weken geleden en ik moet toch... Uh, ja, ik zit hier uh, nu op dit moment in meentje. De, het wacht is op onze vriend Marcus van Dam, maar die heb ik nog niet gezien. Um, ik zei het al een paar weken geleden, kwam ik ineens... Ja, min of meer uh, kreeg ik een, een EP in mijn handen gedrukt. En die jongens, die zijn wel heel erg leuk bezig. Ze zijn afgelopen weekend hebben ze een optreden gedaan voor de grote prijs van Zuid-Holland... In Katwijk hebben ze dat uh, gedaan. En uh, ze bestaan uit uh, Marijn of Merlijn Nash. Uit Robin Arse en uit Robert Komen. En van die laatste heb ik het EP'tje ook in mijn handen gedrukt uh, gekregen. En dat, uh, dat had uh, te maken omdat ik hem twee keer een lift heb uh, gebracht. Eén keer naar Alphen aan de Rijn en één keer aan, uh, naar Ulft in de fabriek. En uh, deze Robert uh, Komen die schijnt uh, ook nog... Ook nog als bossist actief te zijn bij een musical. Namelijk We Will Rock You. Daar uh, doet hij aan mee. Maar zoals gezegd... We Will Rock You is... Een beetje aan het eind van de tournee En dus heeft hij wat meer handen... Uh, vrij voor Nijszewski. Dat is het uh, EP-tje wat ik in mijn handen heb uh, gekregen. Nou uh, uh, heet dat ding Essentials. Ik heb al uh, een aantal tracks uh, daarvan gedraaid. Essentials zelf. En We Trust In You... Maar er staan ook nog hele rustige nummers op. En dat is alles voorbij track 2. En die tracks die doen mij toch een beetje lichtelijk psychedelisch aan. Uh, je zou bijna zeggen... Hier en daar is het, uh, lijkt het wel of Pink Floyd uh, revisited. Zo moet ik het uh, toch wel een beetje uh, omschrijven. Hoewel het, uh, ze er toch een behoorlijke eigen draai uh, eraan hebben gegeven. Het, uh, het is natuurlijk Naasjewski, maar ergens doet het me vaag denken aan de, de oude Pink Floyd zoals we uit uh, de jaren 60 uh, dat uh, kennen. Misschien overdrijf ik veel, maar uh, ga maar zelf even luisteren. Hier is Forget Your Here van Naasjewski. Van de Amsterdam Popreis 2010 uh, Was dat En uh, dan heb ik het over uh, Klopje Popje uh, Die jongens die ook vorig jaar hebben meegedaan In de voorrondes van uh, de Rob wordt Wat ik altijd heel erg uh, leuk vond En heel erg uh, leuk ook uh, in ze heb uh, gewaardeerd Eigenlijk uh, eerlijk gezegd Is dat die snuiters Eerlijk gezegd ook gewoon lak hadden Aan een hele hoop uh, dingen uh, ze wisten eigenlijk van, uh, van, ja, ach, wat hebben we daaraan? En uh, die leadzanger, die, die uh, Elron de Animagus. Ja, jij staat ook open hoor, Marcus. Je bent weer, je bent weer op tijd. Uh. ja komt dat nou het. toch? Weer een beetje te laat. Ja, wat was dat nou? Op onthoud voor de brug? Of uh, tsunami onderweg uh, tegengekomen? Of niet? Laat het op een uh, <laughs> kernramp houden. <laughs> ja, je bent ook radioactief, eerlijk gezegd. Ja, ik straal een beetje. Ja, ja <laughs> dat, dat straalt er ook echt uh, vanaf, eerlijk gezegd. Maar goed, ja... Oké, okay, uh, duidelijk. Uh, nog iets uh, spannends uh, beleefd? Nee. nee? Ik een spannend? Dat is er niet. Nee, uh, dat is er niet. Nee. Oké, okay, uh, dat was uh, even vooralsnog even, Marcus, uh, die, uh, <laughs> die er even bij uh, komt zitten. Ik geloof dat jij altijd op donderdagavond een avondwandeling uh, maakt hè? Ja, dan loop ik gewoon lekker van uh, uit noord naar uh, het centrum. Ja. En wat kom je dan? Uh, wat denk je dan uh, aan oh, dit soort uh, werk? Of uh, mm. denk je überhaupt niet aan muziek? Ik denk wel aan muziek, want ik heb mijn oordopjes in dan. Ja, um, ja wat was de queer? Ik weet wel hoe die cd heet. Welke cd? Images. Oh, uh, is dat iets uh, spectaculairs wat we voor dit programma eventueel zouden kunnen gebruiken? Mm, het is heel donker. Het is uh, een hop achtig uh, oh. muziek. Uh, dat gaan wij we volgende week eens even checken hier uh, bij uh, Alternative FM. Want dan willen het we het, toch uh, eigenlijk wel weten wat, uh, wat het is. Maar ben jij wat, er eigenlijk wat, wat, überhaupt volgende week? Nee, volgende week ben ik er niet. Dat dacht maar... ik al. Ik kan je wel ja. vertellen, het is het debuutalbum van de hip-hop production duo The Blue Sky Black Death. The Blue Sky's Black Death. Blue Sky Black Death. That. Never heard of it. Never heard of it. Maar goed, uh, als het heel erg donkere hip-hop is, dan zou het uh, wel eens een keer uh, kunnen uitproberen wat we hier. Uh, want ja, ach. Wij draaien toch al uh, voor uh, ouwe uh, weg wat dat dan gaat. Hoewel dit, uh, dit een avond is waarin de uh, wat minder bekende acts gewoon aan bod uh, komen. Dus ja, mag ook Ja, ik ook denk niet keer. dat dit heel bekend is. Nee, dat maakt het niet uit. Wat zei ik? ik had, we hadden dus twee uh, nummers achter elkaar gedraaid. Uh, eerst Naszewski. Je zei al, toen je hier binnenkwam. Goh, dat een lijkt een like beetje, op Pink Floyd uh, hè? Ja. Ik zei het al in de aankondiging ik, uh, ik, ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen Dat het ook iets heeft van Pink Floyd Forget Your here heette dat nummer Van uh, de heren van Naschewski uh, En ik uh, moet je erbij zeggen Dat, uh, dat ze toch hey, Het lampje van CD2 is uh, overleden Zie je hier dat Gewonder. is een beetje jammer. Dus, dus, dus denk je, loopt dat CD'tje? Ja, loopt het loopt het wel. Maar goed, uh, even dat verhaal afmaken. Nascherski nou, uh, heeft de Grote Prijs van Zuid-Holland, tenminste denk ik een voorronde, meegedaan in Katwijk. Afgelopen weekend uh, deden ze dat. En ik neem aan dat, uh, dat ik daar nog wel uh, het nodige bericht uh, over ga horen hoe ze dat uh, hebben afgewerkt. En daarachter dus uh, klopje popje... En klopje popje was zeg maar de winnaar, de winnaars van de Amsterdam popprijs van 2010. Nou is er natuurlijk ook een popprijs van 2011 gehouden en die werd gewonnen door deze dame. En dat is Jori. En Jori heet uh, Jori Zwart voluit. En ze was van de week bij de KNO arts, maar het heeft ze uh, godzijdank overleefd. Hier is secretly sleeping. Ik Never Quit Rocking van uh, The Mutated Minds. Bracht de tijd uh, op drie minuten, vier minuten over half negen inmiddels hier bij Alternatief FM. En daarvoor uh, natuurlijk uh, het enige echte uh, werk van Jori. En zij heeft uh, meegedaan aan uh, de Amsterdam Popprijs van 2010. Ik zei uh, net dat Klopje Popje in 2010 uh, dat was, maar dat moest dus zijn 2009... Toen uh, waren zij de winnaars en uh, Jori heeft hem van het afgelopen jaar in november heeft ze dat uh, gewonnen dat is, uh, in de Melkweg. Dat is echt af als met pieren vergelijken. Het lijkt uh, wat dat er gaat uh, erg sterk op de Robbe Akdauw woord uh, Iets waar het wat minder op lijkt is het uh, bij de grote prijs van Nederland. Daar uh, heb je enigszins uh, nog overzicht van uh, wat wat is. Uh, hoewel uh, daar ook nogal uh, behoorlijk wat uh, scheidslijnen zitten. Dus wat dat er gaat uh, is het ook niet uh, helemaal een... Uh, ja, min of meer een, een gelopen, ja, hoe moet ik het zeggen, alles bij elkaar uh, gezet. Dat is uh, uh, zeker niet het uh, geval bij de eerder genoemde wedstrijden... ...de Amsterdam Popprijs en de Rob akdao wordt uh, Over de Mutated Mines, uh, ze, ik heb ze al een keer gezien hier uh, in Zandvoort. Dat was uh, bij uh, de Joybar, uh, zeg maar in de buurt van het uh, NS-station. Daar uh, heb ik ze een keer zien spelen... Daarna hebben ze ook nog een aantal keren hier uh, nou, schuin tegenover onze studio uh, gespeeld. Dat is uh, bij de Yanks. Daar hebben ze ook nog uh, een paar keer uh, zeg maar een aantal nummers uh, laten horen. Uh, bestaat onder andere uit uh, uh, Olivier Anema. Ja, inderdaad. Neef van Stefan Anema, De man die vroeger bij uh, de bassist was. Bij uh, No More Band of One More Band. Tegenwoordig uh, zit hij in uh, de punkband Nipples. Maar deze Olivier uh, Anema uh, is een neef van die Stefan uh, Anema. En uh, ja, uh, hij is uh, de bassist. Lijkt wel of uh, die familie Anema echt alleen maar bassisten uh, levert. En, en Bas de Jong, dat is een echte zandvoorter, die uh, drumt. En dan hebben we nog Jeroen, onder andere de, die uh, de gitaren broert. En dan is er nog één. en dan ben ik even de naam van ontschoten. Zo belangrijk is die dan. dan maar goed, uh, uh, ze bestaan uit uh, zijn vieren, deze heren. En <coughs> ja, uh, je mag toch uh, voor een deel ook zeggen dat het uh, een Zandvoorts beentje is. Want uh, Oliver en uh, Bas die wonen hier. En Oliver is uh, min of meer uh, gewoon omdat hij hier... Uh, uh, ja, min of meer uh, vanuit Zandvoort zijn, zijn vertrekpunt heeft uh, in datgene wat hij doet. Ik geloof dat hij studeert uh, in uh, Haarlem. Dus ja, dan is het wel uh, lekker makkelijk als je gewoon uh, hier in Zandvoort zit. En uh, Jeroen is iemand die uh, in de buurt woont. Die woont in Overveen. Dus je kan eigenlijk voor de, voor de helft zeggen dat dit een Zandvoortse band is. Geldt eigenlijk ook van wat je hier op de achtergrond hoort. Dat is uh, Contact. Uh, die bestaan uit uh, vier heren. Uh, Eén van, van komt uit Zandvoort. Dat is Fred Lond. En toevallig uh, wijs uh, bord hier nog eens af en toe in mijn mond... Deze Fred Lont, dat rijmt, maar dicht niet. <laughs> dat is uh, wat, hij, uh, wat hij in uh, zijn normale professie doet. Hij is namelijk tandarts. Het is dus een, uh, een metal-gitarist die in het dagelijks leven tandarts is. Lijkt me heel erg leuk en gezellig. Uh, ik ga toch zo direct uh, echt iets draaien van, uh, van, deze, van deze heren. Het is uh, corporate uh, metal, zoals ze dat uh, zelf omschrijven. Ja, en ze zijn niet kinderachtig. Want die jongens die hebben ooit in het voorprogramma gestaan van Killing Joke. Je kent ze wel van Love Like Blood uit 1985. Uh, en zij hebben daar in het voorprogramma gestaan. Ook in de Melkweg. Dus Dan kan je tenminste nog als band zeggen dat je daar nog ooit is gespeeld hebt. Wie dat nog niet kan zeggen, ja, is een band uit IJmuiden. Afgelopen zondag was de, ja, de frontman uh, Michael Sondorp bij, bij mij te gast in de Muziekboulevard. Maar uh, Mick gaat het een beetje op het uh, solopad doen. Hij gaat uh, even wat ander werk doen. Maar uh, uh, er blijft nog iets als een, uh, ja, min of meer een sluimerend bestaan van uh, de band, die hij nu samen vormt met Jelle Visser. Uh, dan heb ik het over The Sculpture en de Clay. En dit is één nummer van het album wat ze hebben gemaakt. Een tijdje terug. I'm not one to protest when I see you I'm not one to complain when I feel you I'm not one to protest when I see you All these eyes you give me They all leave me shaking best thoughts aren't your wrath Doesn't the moment I'm waking. sustain are stained outside of my sleep. But I'm not one to complain when I see you for it. I'm not one to complain when I see you. I'm not one to complain when I see you for it. I'm not one to protest when I see. you I want one something when i feel you for it i want one to when i see it. En dat waren ze gewoon. Trip Trigger was dat. Uh, met uh, het, het nummer Your Funic. euphoric moet ik eigenlijk zeggen. Dat, uh, dat is het nummer wat uh, we he, hebben gedraaid hier bij Alternative FM. En daarvoor, ja, het is, uh, het is, het is te verschrikkelijk om uh, waar te zijn. Nou ja, te verschrikkelijk om waar te zijn. Het was gewoon heel erg mooi om de sculpture in de Clay te draaien. En het deed bij een hoop mensen misschien aan de andere kant van de radio denken... Tj, ...het lijkt wel op de Simple Minds. Ja, daar had het ook heel wat van weg. En voor die mensen die afgelopen zondag hier bij ZFM hebben gezeten luisteren... ...naar het programma De Muziek Boulevard... ...dan hebben ze ook de uitleg van de frontman van de band kunnen horen. Michael Zondorp, die zei van... ...ja, ik ben gewoon beïnvloed door die muziek uit de jaren 80. En zeker... ...als het gaat om de Simple Minds. Nou, uh, dat was uh, wel heel duidelijk uh, eruit af uh, te leiden wat, uh, wat dat er gaat. Dus zo uh, raar is het uh, allemaal niet. En dat uh, gaan, we, nou, we gaan we gewoon uh, vrolijk uh, verder met... Uh, ...met een band uit Utrecht. Uh, je hebt het uh, misschien uh, wel eens uh, hier eerder uh, gehoord... Uh, ...van uh, Sterste, to Nowhere. Toen hebben we het uh, werk uit 2007 vastgedraaid. Maar dit dateert uit 2009... En dit nummer dat uh, hebben ze toen ook nog live ten gehore gebracht in de Melkweg in de finale van de Grote Prijs van Nederland bij uh, de categorie Rock Alternative. Ze werden het echter niet, want uh, met uh, de, de, de, de prijs daar ging uh, de Cosmic Carnival mee aan de haal. Uh, hoewel deze band uh, toch wat power betreft, uh, voor mij gesproken met uh, kop en schouders er tussenuit stakken of bovenuit stak. En dat is zeker wel te horen bij dit nummer Catwalks on the Boon. over Excused en uh, Automobile. En daarvoor hoorden we natuurlijk uh, de hieren vanuit de Utrechtsters... To Nowhere. To nowhere. Uh, het bracht de tijd op uh, bijna 7 minuten voor 9. En dat betekent dat we gaan afsluiten. Tot aan het uh, nieuws gaan we deze draaien van uh, Wave Zero. Ooit waren ze hier uh, te gast uh, bij uh, Alternative FM... En toen speelden ze in een uh, wat uh, ja, een bijzondere setting. Bijna akoestisch uh, zou je haast uh, kunnen zeggen. Maar op het podium is de band toch een klasse apart. En dat uh, bewezen ze vorig jaar wel tijdens de finale van de grote prijs. Nou, niet de grote prijs. De Rob Agda Award. Daar uh, kwamen ze tot, geloof ik, uh, de top drie. Dit is het nummer wat ze hebben gemaakt. Uh, van het uh, enige album wat ze hebben op Wave Zero. Met Secure the Shadow tot aan het nieuws van 9 uur.